Danny Vos. Ja, goedemiddag. Het kookadvies voor het drinkwater in Amersfoort... is weer opgeheven, dat meldt waterbedrijf Vitens. Het kookadvies was twee weken van kracht. Er was namelijk een bacterie in het water gevonden. Ja, dat zorgde bij de een voor wat meer problemen dan bij de ander. Dat ik zelf uh, fysiek merk dat ik er last van heb... en dat mijn dochter nu ook ziek thuis is. Wij zijn nog geen waterdrinkers, dus we hebben gelukkig altijd cola. Ja, wij drinken de hele dag cola, ja. Dat nou, was door bij de Telegraaf. Het drinkwater in dus Amersfoort is nu weer helemaal schoon en veilig om te drinken.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 Vanmorgen werden ineens allerlei afspraken afgezegd. Of dat nou iets te maken heeft met die uitspraken van president Trump... is niet bekend. Nou, we kunnen deze week misschien weer schaatsen. Dat zeggen de weerbureaus. Tegen het einde van de week gaat het op veel plekken vriezen. Vooral in het noordoosten gaat het koud worden. Daar is de kans dan ook het groot dat we dus weer kunnen schaatsen. Leuk! Ja, het weer nog kan weer plaatsen. op dit moment. Alles behalve wintersweer op veel plekken nog wat zon. Een graadje of acht. Morgen zon en wolken en dan maximaal zeven graden. <totstuken> Ja, dankjewel, Danny. Graag gedaan. Nee, je hebt ook gelijk. Er was ook niks meer aan toe te voegen. Nee, het is toch leuk om te schaatsen? Hartstikke. leuk, Ik heb het veel te lang niet meer gedaan. Ach, heb ze nog wel. Nou, dan ga je toch proberen eind IJs... van de week. Ja, nee, ik zak dan weer door het uit. Flitsmuis en verkeersinformatie. juist ja, echt, zo'n dingen moet ik gewoon niet uitlokken. Dat moet ik gewoon niet doen. Nou, doe het niet. Doe het niet. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 4 kilometer. Een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, tussen Kralingen en Feyenoord. 4 kilometer. 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles nog de A4 naar Heiningen. 223,6. Assistie naar Breda bij 37,1. Hey, vorig jaar in Stefans pianobar. Q-Music. Stefan Bouwman Zat Ome Stefan achter de piano en Jelly Roll achter de microfoon. En zo klonk Bloodline samen live op Q-Music. Q-Music. q, -music. q, -music. q -music. their pain pass it down like bottles on the wall mama said his dad to blame but that's his daddy's fault oh there's no one left to call they say you're counting down the days till you make your escape but you're afraid you cannot run what's running through your veins oh you're carrying the way in the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, we got each other, and if you got.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 I won't let you walk alone. Oh, my brother, you don't have to follow your bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow, then you still got time to break the chain that left you scarred. but don't you forget, God's not done with you yet, when you feel like you're losing, go over your head, just know this isn't the end, oh my brother, you don't have to follow in your bloodline, oh we got each other, if you got tomorrow then you still got time. Oh, mijn God. Ik kan niet wachten tot ik naar het concert, concert van Alex Warren ga en dit nummer ook live ga horen. Ik hoor dit nu en ik word helemaal enthousiast. Stefan, dankjewel. Stefan's Piano Bar. Piano Bar. Music, you. quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien, c'est comme toute histoire, tout peuple noir, qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. The man. man. Het vervelen. Maar ik wist dus helemaal niet dat dit een liedje uit de ethisch is. La, la, la, la, la, la. Hele andere versie heeft Tante Ketes dus gewoon een koffer van gemaakt, eind Zero's. Dit nummer daarentegen volledig origineel. Niks aan gesempeld, niks aan geleend. 100% onvervast Olivia Dean nu op je music. MUZIEK On the same page, stop making me. You. Better with you. I'm going on during the time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really go away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. But it's never the same I guess I can't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 Zamemaal nieuw love, News muziek hartelijk zondagmiddag. Nou hoop mensen gezellig bij. Ik uh, zie dat de toetsweken er weer aankomen in het land. Michel is druk aan het leren. Lizzie is ook druk aan het leren. Ja, en Op zondag zijn ook veel mensen onderweg. Stijn, die is aan het rijden van Lemerenveld terug naar de Randstad. Naar nou, rij voorzichtig alsjeblieft. Martijn die is op dit moment in Oostenrijk. Met de bus. Die heeft mensen daar naartoe vervoerd voor de, voor de wintersport. Zes dagjes mag hij daar blijven. Lekker man. Femke die is dan weer onderweg naar de schoonmoeder, de verjaardag. Naar hiepe de piep, hoera. En er wordt ook weer een hoop geklust op deze zondagmiddag. Yvonne. Nou, klussen. Die is een miniatuurkeukentje in elkaar aan het zetten. Dat is ook heel leuk. Sophia Ikea-kast in elkaar aan het zetten. Met publiek. En ik zeg er even bij: er zit een fotootje. Het publiek is de papegaai. Die zit gezellig in het kooitje mee te kijken. Nikita die is behang in de slaapkamer eraf aan het steken. Moet ook gebeuren. Ja, ik ga dit deze week ook weer klussen. Ik moet nog wat schild thuis, lampje ophangen en paneeltjes aan plafond. Ga het doen. Ik beloof het. En Anita. Anita heeft het, uh, het weerbericht gehoord van Danny. En die zei, wij hebben hier geen zon hoor. En die stuurt een foto mee. En daarna hashtag Finslapland. Anita, ik wil je toch even zeggen, op je Music doen we het weerbericht van Nederland. <lacht> Niet van Finland. I wanna tell you how anything you dream is possible and no En show you how the world is big and beautiful. You sound better with you. Your music. You sounds better with you. Een leuke zondagmiddag met heel veel verluisterpilier, Stefan. Nou, ja, dat niet alleen, hè. Doei. En mag gedanst worden met David Bowie. En je denkt als ik zeg olifant. Jungle. Waar denk je aan bij het woord stad? Shoppen. En wat is je eerste associatie bij voorjaar? Najaar, natuurlijk. Knoketjes. Bij deze mensen ging het bij het eerste woord meteen mis. Misschien lukt het jou wel. Morgenochtend om half negen spelen we een nieuwe ronde van Wieropperij. Met jouw kans op 2500 euro. Cheerio.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 The Musical. Nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu je ticket via moelarougethemusical.nl Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme soep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Hmm, dat is het gevoel van thuis. Jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op? Start de cursus Honden Trimmen.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 Hoe gaat het ermee? Half vijf. Goedemiddag. Dit is mijn verkeersinformatie bij Key Music. hoop mensen die toch foto's sturen van de mist. I know, I know, I know, I know. Er zijn plekken waar, de mist, uh, waar het mist. En er zijn plekken waar de zon nou inmiddels langzaam ondergaat. Uh, en het voor, voor vertraging op de A 1. Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk. 3 kilometer een half uur vertraging. 28 zwolle Amersfoort tussen Strand en Nijkerk. Voorwerpen op de weg 4 kilometer met een kwartier. En op de 58, Tilburg Breda tussen Bavel en Ulfhout. Door een defecte vrachtwagen 3 kilometer. Ook een kwartier vertraging. Controles langs de A2. Echt 203,0. A10 naar de Nieuwmeer 29,1. Langs de A15 naar Nijmegen 150,3. En de A16 naar Breda bij 37,1. Ja, ik kreeg een vraag van uh, Mireille in de Q Music app. Stefan, wil je straks de alarmschijf nog draaien? Ik word er zo blij van. Dat ga ik zeker voor jou doen zo. you.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 Mijn lieve collega Luc, heb je niks met sport? Op het gebied van sport heb je niks aan mij en hij kan ons altijd weer goed op de hoogte brengen. Maar eerst kreeg ik net een audio-appje van Mireille die heel graag de alarmschijf wil horen. En toen zei ik, tuurlijk ga ik die zo voor je draaien. <hij ja. <hij ga ik dat aan. Nou, ik dacht gistermiddag even dat ik dronken was. Ik hoorde Shakira, maar ik herkende het niet. Snap je? Ik bedoel dat je denkt, het, het lijkt een beetje wakker, wakker. Maar dat was het niet, dat was versneller. sneller. En wat blijkt nou? Nieuwe muziek van Shakira. Zo, en ik heb het helemaal gemist. Uh, ja, Tom en Bram draaiden hem dus. En ik heb nu ook weer de eer, de alarmschijf van deze week. The de Q-Music. alarm, alarm. Alarmschijf. Shakira. Zo. Maximum. Maximum yes! Is... Q-Music. Come on, get on up.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 Zo, oe, oe ja. Stefan, onder welke stenen heb jij gelegen? <grijg> weet je hoe lekker nummer dit is? Zo, oe, oe, oe Ja, sorry, Kira, ik weet ook niet onder welke stenen ik heb gelegen Maar het is nu de alarmschijf in ieder geval En met Blue Monday op komst morgen Ik denk dat als je dit liedje op Q hoort Dat je er zeker weten geen last van hebt Zo meteen trouwens Thémin Impala en Lux Sarneel Maar eerst Pink en Family Portrait Mama, please stop crying I can't stand the sound ain't is. En Dracula op Q. Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort. Zodat je met je vrienden mee kan lullen. Al heel Luc. Luc Sarneel, je hoort hem elke ochtend bij Matti en Marieke. Ja, als het op sport aankomt, heb je aan mij heel erg weinig. Kan op zich wel een beetje golven, kan een klein beetje tennissen, maar daarover praten, maar. En daar is dus Luc. Ciao, Stefan. Ciao. buongiorno. Eccol. Hasta la pasta. Hey, en allemaal dat soort pizza. termen. Ik zeg het even tegen je, want <laughs> nog 19 dagen en oh, ja. dan beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan? in Milaan. Vandaag is de laatste dag van het EK Short Track in Tilburg. Dat is dat hele snelle schaatsen op een veel kleinere baan dan de lange baan En daarmee vind ik persoonlijk is het ook nog extra spectaculair. Het ziet er waanzinnig uit. Nou, op dat EK in Tilburg heeft Nederland het echt ontzettend goed gedaan. De medailles vlogen je om de oren. Heel veel goud, heel veel brons, heel veel zilver en alles door elkaar. Echt een super mooi en fijn moment Applausje. voor de Nederlandse short trackers. Zo kort op de Olympische winterspelen die er aan zitten te komen. Morgen in de ochtendshow bij Manti en Marike stel ik je graag voor aan Jens van het Woud, een van de beste de Nederlandse shorttrackers van dit moment. En ook meteen leuk om te vertellen dat we later deze week nog gaan bellen met schaatsers Susanne Schulting en haar vriend en tevens ook schaatser oh, Venemars. Joep Wennemars. Ja. Allebei gaan zij ook naar Milaan naar de Olympische Winterspelen. Dan Nog even een kort rondje voetbal van vandaag. Het is een hele mooie voetbaldag met veel derby's. Uh, Herenveen tegen Groningen, de derby van het Noorden. Herakles tegen FC Twente. En op het punt van beginnen Feyenoord tegen Sparta. En Feyenoord zou kunnen profiteren van het puntenverlies van Ajax van gisteren. Ajax stond gisteren 2-0 voor. In eigen huis in de Johan Cruijff Arena tegen Goat Eagles. En in de tweede helft gaven ze het helemaal weg en werd het nog 2-2. Maar de echt de mooiste wedstrijd van vandaag, die ik toch nog even zou willen tippen zo aan het einde van dit berichtje, is vanavond om 8 uur. Dan is namelijk de finale van de Afrika Cup. Senegal tegen Marokko. Marokko. En bij Marokko spelen toch ook aardig wat namen, aardig wat jongens, ja, die of hier in Nederland zijn opgegroeid, of niet onbekend zijn in de Nederlandse eredivisie. Ik ja, gun het Marokko van harte. Het zou kunnen zijn dat ze weer zijn prijs gaan winnen. Voor het eerst sinds 1976. Zo. En morgenochtend, vanaf een uurtje of zes, dan zijn wij er natuurlijk gewoon weer met de ochtendshow. Matty en Marike. Stefan, lieve vriend, het ja, ga je goed. En veel ook. plezier met uh, al het mooie sport van vandaag. Ja, nou, dankjewel. Gaat Ice niet ook van Mokkerhammer? Ging die niet uh, ook verslag doen van die wedstrijd? Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Luc, ontzettend bedankt weer voor het bijkletsen. Met nu op Q, Chris Kloss, Amsterdam. Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort. Zodat je met je vrienden mee kan lopen. Ja, hallo Steven. Kan jij je nog herinneren dat ik een uur geleden zei... ik ga zo meteen een barzang draaien van Shibuzy? Ja, klopt. Dat is niet gebeurd. <laughs> dat he? heb ik helemaal vergeten. dan ja. <laughs> ook het nieuws van vijf uur? Ja, Luc had het er net al even over. Zometeen die Afrika-cup-finale met dus Marokko. En we horen zo in het nieuws een paar gespannen Marokkaanse voetbalfans. Party ga ik hem nu dan wel draaien? Anybody ik hoop het. <laughs> Daar kom je zo achter.